Bij drie bomaanslagen in Baghdad zijn 34 mensen omgekomen. De bommen gingen af kort na elkaar in een Sjiitische wijk van de Iraakse hoofdstad. Onder meer op een markt en bij een moskee. Volgens de politie raakten 82 mensen gewond. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de drie aanslagen in Baghdad zit. Het kabinet wilde de haringvliet-sluizen toch openzetten voor trekvissen... Tot nu toe weigerde het kabinet nog om het omstreden kierbesluit uit te voeren, maar volgens Haagse bronnen komt daar verandering in. De druk van binnen- en buitenland was groot om de Haringvliet-sluizen toch op een kier te zetten, om trekvissen weer in de rivier te krijgen, zoals eerder internationaal was afgesproken. Andere landen hebben al een paar honderd miljoen euro geïnvesteerd in sluizen en milieumaatregelen. En ze dreigden Nederland met claims als het kabinet de afspraken niet zou nakomen. Nederlandse boeren in het Haringvlietgebied waren bang dat door het kierbesluit hun gronden zouden verzilten. Naar verluidt treft het kabinet nu maatregelen, waardoor de zoetwatervoorziening voor de boeren niet in gevaar komt. Dan het weer nog vanavond buien, vannacht vooral langs de kust. Morgen buien in het hele land, in de middag ook wat zon. En het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Meer mensen met pensioen en minder gekwalificeerde mensen beschikbaar... op momenten waarop u ze hard nodig heeft. De personeelsproblemen van morgen lost Mercer vandaag voor u op. Ga naar arbeidkanduurzaam.nl voor de aanpak van Mercer. Dit is Radio 1.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 Het was een jaar uh, waarin hij op stoom kwam als de nieuwe fractievoorzitter van de SP. En ook een jaar van de dreigende bezuinigingen die hem pijn doen aan zijn socialistische hart. Meneer Romme, goedenavond. Goedenavond. En hoeveel pijn heeft u vandaag eigenlijk uh, aan uw hart gehad uh, tussen die demonstranten op het plein die allemaal willen dat die uh, PGB niet verdwijnt. Nou, die waren wel heftig. Want we hebben uh, heel veel persoonlijke verhalen gehoord. Ik ben een tijdje op het plein geweest. En uh, eigenlijk kwam je er niet doorheen. Want iedereen klampt je toch aan met zijn uh, persoonlijke verhaal. En dat, dat raakt je echt. Mensen die... Uh die echt gewoon enorm bezorgd zijn dat, uh, dat de zorg op maat die ze nu er wel hebben, dat die gewoon keihard wordt afgepakt. En ze komen gewoon allemaal stuk voor stuk in de grote problemen. Dus dat doet echt heel veel pijn. En welk verhaal is blijven hangen? Nou, uh, heel veel verhalen. Maar een mevrouw die kwam naar mij toe. Die zei: van... Ik heb uh, nogal veel zorgkinderen thuis. Ik heb drie keer per dag een afspraak van twee uur voor mijn kinderen om die zorg te geven. Ik, en ik kom bij het UWV en het UWV zegt ja sorry maar u moet gewoon gaan werken. Gaat u maar solliciteren. Die mevrouw stond met tranen in de ogen. Um, mensen die, uh, die vertellen van uh, uh, er wordt gezegd ga maar naar uh, reguliere zorg. Uh, om dan te kijken of je dan in plaats van een persoonsgebonden budget uh, via die weg te gaan halen. Maar die zei van, die is er bij ons gewoon helemaal niet. Dus ik word gewoon eigenlijk maar uh, uh, ja, de waan van de dag overgeleverd. En ja, we tellen gewoon niet meer mee. Er wordt gewoon uh, de ene bezuiniging op de ander, uh, die, die treft ons. Het is klap na klap na klap. En het is net of de regering het er echt toe, uh, toe doet... om uh, de meest kwetsbare in de samenleving... de ene maatregel na de andere op te leggen. Ja. Het is echt pijnlijk. Maar u zegt, die mensen vertellen dat met tranen in hun ogen... Ja. Krijgt u er dan ook tranen in de ogen van? Ik bedoel, hoe reageert u dan? Ja, ik kreeg een brok in de keel. Je, je kunt niet ieder individueel uh, probleem of ieder individueel verhaal uh, jouw eigen maken of oplossen. Maar het raakt je. Je, bedoel, je, bent, je zou een robot zijn als je niet zou raken. En ik heb de laatste tijd heel veel gesprekken gevoerd met mensen. Ik was vorige week maandag nog bij iemand thuis die PGB heeft. En ik zei van waar, waarom hebben jullie nu gekozen voor zo'n persoonsgebonden budget? Nou, zeiden ze um, Na een maand of vier hadden we inmiddels 31 verzorgenden over de vloer gehad. Toen was de maat vol. En ik denk, ja, dan, dan, dan probeer je dat eens te betrekken naar, naar als je het jezelf zou overkomen. En dan, uh, in dit geval ging het over een vrouw die uh, twee keer een, een hersenbloeding had gehad, en de rolstoel zat. En ik denk van, nou, dat, die, die krijgt dan 31 verschillende mensen in een paar maanden tijd over de vloer. Ja, en dan denk ik van, ja, dat is zo onpersoonlijk. Dat, dat je elke keer maar opnieuw moet zeggen van, hoe is de situatie, wie bent u nou weer? En waarom kunnen we dan niet anders regelen? Nou, u zou ook naar het plein gaan als het u betrof. Absoluut. Ja. absoluut. Dit, is, dit gaat hier namelijk over het recht op zorg. En uh, wat er nu voorgesteld wordt, is een groot deel van, uh, uh, van de uitvoering naar gemeentes te doen. Uh, daar, is, daar bestaat geen recht. Gemeentes zeggen nu al, we hebben dat geld er niet voor. Dat krijgen we er ook niet voor. Dus heel veel mensen, dat gaat tussen de 70.000 en 100.000 mensen, raken gewoon hun zorg op maat kwijt. En ja. dat, dat doet pijn. Maar is het dan niet heel gek? Want u zegt, ja, ik krijg dan een brok in mijn keel als ik daar sta. Ja. Maar u bent een politicus. Ja. Uh, uh, u loopt gewoon die Tweede Kamer weer binnen en laat ze achter op dat plein. Ik bedoel, is dat ook niet heel frustrerend? Um, ja, je kunt, uh, je kunt moeilijk de hele tijd uh, buiten gaan uh, blijven staan. Uiteindelijk uh, moet je natuurlijk uh, in de Kamer uh, je werk gaan doen. Maar uh, ja, wat je kunt doen is naar de verhalen van de mensen luisteren... en die verhalen juist meenemen in die Tweede Kamer. En daarvoor ben je politicus, om te zorgen dat je de verhalen van de straat... ook daadwerkelijk meeneemt uh, in je politieke afweging... En eh, ja, dus dat doe je zoveel als mogelijk is. Ja. U had het net over die bezuinigingen, hè? bezuiniging op bezuiniging. Dat raakt deze mensen. Ja. Laten we het nog heel eventjes uh, luisteren naar een, een compilatie van die bezuinigingen. Dan horen we allereerst onze premier Mark Rutte. We moeten snoeien om te groeien. Ja, de afgelopen weken bezuinigingen op uh, defensie... en vandaag uh, de zorg, de cultuur en ook het uh, pensioenakkoord. Hebben we het nu een beetje gehad? Nee. Nee, nee, nee, het grootste deel daarvan komt natuurlijk met Prinsjesdag. De langdurige zorg in Nederland is een luchtballon met drie keer te veel mensen in het mandje. Die gaat neerstorten. Ja, dat laatste dat was vanmiddag inderdaad op dat plein. De staatssecretaris van de Zonne Bakhuizen die werd hier uh, uitgefloten. Uh, um, ja, die bezuiniging. Ik zat voor u het dieptepunt van dit afgelopen politieke jaar. Ja, absoluut. Um, wat, wat ik heel erg vind is dat het kabinet dit presenteert als... Uh, dit is onvermijdelijk en het kan niet anders. En Snoeien dat, is groeien, hoor ik Rutte ja, zeggen. Ja, maar ik heb uh, uh, bij het verkiezingsdebat al een keer het tegenovergestelde gezegd. <kijst> een broos groeiende economie die moet je behandelen als een klein plantje. Die moet je water geven. En uh, de minister-president uh, komt met een enorme snoeischaar... en dan blijft er helemaal niks meer van over. En dat is wat er gebeurt. Ze bezuinigen een veel te hoog bedrag in een veel te korte tijd. En dat betekent, uh, en dan bovendien halen ze het nog bij een gedeelte van de Nederlandse bevolking... en dan met name degenen die het uh, uh, de meest kwetsbaar zijn. Ja, dat zei u net ook. En die spreekt ja. u dan ook. U zegt, dat vind ik belangrijk. Ja. Want het spreken van die mensen, waar het hier om gaat... Ik bedoel, dat is iets wat de SP natuurlijk altijd veel heeft gedaan. Ja. Langs de deur. Dat heeft u vroeger zelf ook gedaan. Ja. En u gaat nu inderdaad de straat op. Waarom is dat voor u zo belangrijk? Um, als je um, in Den Haag beleid maakt, dan moet je altijd weten uh, over wie maak je het, hoe is de persoonlijke situatie en hoe gaat dat straks uitpakken als wij uh, maatregelen nemen of nieuwe wetten vaststellen. En uh, de papieren Haagse werkelijkheid die blijkt zo vaak een hele andere te zijn... dan de werkelijkheid op straat, in een wijk, bij de, bij de mensen thuis. De cijfers, daar blijkt vaak maar mee gegokeld te worden. Uh, dus je moet het van allebei de kanten horen. En daarom uh, ben ik liever zoveel mogelijk buiten Den Haag... om te zien van hoe pakt het uit en hoe is de situatie. Uh, waar praten we nu met elkaar over? Waarom hebben die mensen überhaupt ooit voor een uh, persoonsgebonden budget gekozen? Of hoe werkt het dan met, uh, met zorgleerlingen? Hoe gaat het nou en toe in een zorg... Uh, een verzorgingshuis, of noem maar op. En als je die verhalen van die mensen gezien en gehoord hebt... en je hebt gesproken met begeleiders, met uh, familieleden... dan weet je hoe het uitpakt. En die kun je uh, dat vertalen naar, uh, uh, ja, naar het beleid in de Kamer. Maar je er altijd wel zin in? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Oh God, dan moet ik weer naar uh, een tehuis of naar... Nee, juist... Ik vind dat het mooiste wat er is. Ik ben uh, veel liever buiten Den Haag dan in Den Haag. Maar ja, in Den Haag, daar moet het uiteindelijk toch gebeuren. Daar moet je de voorstellen doen en daar moet je stemmen. Dus je moet er zijn. Maar ik, uh, ik ben het liefst zoveel mogelijk buiten Den Haag. Ja, juist omdat je dan echt hoort en ziet waar het over gaat. Nou kijk, ik ben uh, sommigen zeggen wel, eens het is een beetje de oude school. Maar je bent een volksvertegenwoordiger. En een volksvertegenwoordiger die heeft het volk te dienen. Ik zit er niet voor mezelf, ik zit er niet voor mijn eigen uh, lol of voor mijn eigen ambitie. Ik zit ervoor om het voor heel veel mensen op te nemen. Die hebben het vertrouwen in mij uh, gegeven uh, om, uh, om het verhaal en uh, hun uh, gedachten, om dat te verwoorden in de Kamer. En Dus ik ben uh, verplicht, maar dat doe ik met ontzettend veel plezier, om dan ook naar, juist naar die mensen te luisteren en wederzijds... Ja. Aan de mensen te vertellen wat ik voor plan ben te gaan doen. Ja, en zelfs ook naar Griekenland geweest begin deze week, want ja. ook de Grieken wilde u spreken. Ja, en ik ben achteraf heel erg blij dat ik dat gedaan heb, want er is heel veel gesproken in Nederland, over de Grieken vooral. En ik vind dat je nooit alleen over mensen moet spreken, maar vooral met de mensen. Dus we zijn twee dagen daar geweest in een bijna schandalig vol programma, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk in die twee dagen Staan ze op u te wachten zetten. dan? Uh, nou, de deuren gaan wel open, want uh, uh, we kregen op de amb Nederlandse ambassade wel te horen van jullie zijn de eerste die daadwerkelijk hier in Griekenland komen vanuit het parlement, die uh, geïnteresseerd is in de mensen en in, de, in het parlement, dus het is dus zeer gewaardeerd. Uh, en daar hebben we hele goede gesprekken gevoerd en dan blijkt dat het beeld toch af en toe net even wat anders is, zowel in positieve zin als in negatieve zin, als dat wij hier in Nederland denken. Ja, want is het vaak zo dat als u dan met de mensen praat, of het nou in Griekenland is of hier in een uh, verzorgingstehuis, dat u inderdaad naar aanleiding van zo'n persoonlijk gesprek ook uw beleid aanpast? Dat kan, zeker. Heb je daar een voorbeeld van? Nou kijk, we hebben daar natuurlijk... Uh, uh, uh, over Griekenland bijvoorbeeld... ben ik daar wel echt bevestigd... dat uh, op een heleboel terreinen... die hervormingen daar wel heel erg hard nodig zijn. En uh, dat... Die bevestiging heb ik vooral toch wel in Griekenland gekregen. Uh, hier hoor je ook wel veel. Maar als je dan daar in de praktijk van de mensen hoort. hoe het daar geregeld is. en hoe de bureaucratie, bureaucratie daar. naar hoogtij viert op sommige terreinen. dan denk je van ja, dat kan ook inderdaad echt niet. Nee, dan ben je eigenlijk blij dat je weer terug kan naar Nederland, of niet? Nou ja, <laughs> ik, uh, want hier wordt ook altijd van gezegd dat het zo bureaucratisch is. maar dat valt misschien nog wel mee. Nou, op, op sommige terreinen is dat in Nederland ook zo hoor. Uh, dus uh, en heel veel mensen. Dat is, uh, als, het is als een soort sluipmoordenaar, die bureaucratie. En het is. Vaak eh, wantrouwen en eh, controlegekten. Eh, aan de ene kant een overheid die de, die de handen er vanaf wil hebben en vervolgens toch van alles wil regelen. Die twee dingen gaan niet samen, want dat betekent dat je een hele controlesysteem erop losgaat. Dus die, die, die bureaucratie in Nederland, die, die is ook heel erg af ja. en toe. Nou ja, dat waren eigenlijk de dieptepunten van dit jaar. Uw politieke jaar, eigenlijk die bezuiniging, u heeft dat net uh, verteld. Uh, maar eigenlijk persoonlijk, als u naar uw uh, persoonlijke leven kijkt, of uw, uh, uw leven als politicus, zeg maar in Den Haag. Dat was wel één hoogtepunt, hè? want ik heb erg mijn best gedaan vandaag... maar ik kan toch weinig negatieve berichtgeving over u vinden. Ja, gelukkig maar. Dat was <laughs> um, nou, ook wel opmerkelijk, toch? Ja, ik mag niet klagen. Uh, het, het, gaat, het gaat met de partij, gaat het erg goed. Het gaat ook met mij erg goed. Ik heb er heel veel zin in en ik krijg uh, uh, ja, veel enthousiaste reacties van mensen. Uh, maar ja, je weet hoe dat gaat in de politiek vandaag bij de held... morgen bij de slimiel, dus nooit te, te hard roepen. Maar eh, als mensen op dit moment erg tevreden zijn hoe ik opereer... dan ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Ja. En het, we, zeggen, we, we werken er ook hard voor. We hebben een hele ervaren ploeg in de Kamer. Ja, maar ze werken er allemaal hard voor. Dus we, ik bedoel, waarom, waarom lukt het u nou, na eigenlijk het debakel wat we hebben gezien onder Agnes Kant... althans, dat liep als een debakel af, zou je kunnen zeggen. Waarom lukt het u nou juist toch om zo uh, succesvol te zijn? Weet u eigenlijk zelf hoe dat komt? Um, dat is een hele lastige om van jezelf te beantwoorden. Um, ik krijg veel complimenten in ieder geval, uh, dat, je, dat ik gewoon blijf. Uh, maar ja, dat is ook allemaal zo'n gemakkelijk. Blijkbaar um, zien mensen het wel in je zitten, kunnen ze je vertrouwen. Zeg je dingen op een eenvoudige manier. Ja, laten we daar nou eens en, even uh, naar gaan luisteren, want daar hebben wij een voorbeeld van. Dat u alles zo zegt op een eenvoudige manier. Emiel Roemer! En ik vind het heel spannend om mee te doen aan dit programma. En ik heb niks te winnen, want alle credits die ik hier voor dit optreden krijg... moet je bij de SP onmiddellijk terugsturen. Ja, dat was niet de goede. We gaan even naar de goede luisteren, de meneer ja, Roemer kon zich wel eens opwinden, ook als hij vond dat hij eigenlijk... een hele gewone vraag stelde en hij daar geen antwoord op kreeg. Meneer Roemer, u maakt zich bezwaar. Ja, maar ik heb eh, allereerst geen enkel antwoord gehad, dat is alleen maar een tegenvraag met insinueringen die niet kloppen. En dan, uh, ja, dan zag je inderdaad, ja, ik ben kleurenblind, dus uh, mensen moesten altijd zeggen, hij werd rood. Maar uh, dan zag je hem inderdaad, dan hoorde ik dat ook en we zaten vaak naast elkaar. En dan, uh, ja, dan kon je dat gewoon fysiek merken dat hij zat op te winden. En nu is hij fractievoorzitter hè, en zie je hem wat minder rood aanlopen in de kamer en met iets meer humor. Ik vind ook dat hij daar geweldig in gegroeid is. En als ik naar hem kijk, dan zie ik dat met enig genoegen... dat hij gewoon ook met humor dat voorzitterschap vervult. En ik denk dat hij dat goed doet. Ja, Ernst Kramer was dat. Hij is Kamerlid van de ChristenUnie... en sprak met verslaggever Hans Hemmes. Hij zei, in het begin kon hij toch wel een beetje bozig zijn... maar dat is veranderd in humor. Ja, ik heb dat wel eens vaker gehoord. Blijkbaar heb ik in de tijden dat ik in de Commissie Verkeer en Waterstaat actief was voor de SP af en toe eens een keer flink boos gemaakt... maar dat zal het wel zijn reden hebben gehad. Ik kan nog niet echt zeggen dat ik nou echt vaak uit de slof ben geschoten... maar als het moet, dan moet het, ook in de politiek. is maar, maar eh, u een kort lontje mm, dan? Nou, volgens mij valt dat wel mee. Maar eh, als ik vind dat er echt mensen echt onrecht aangedaan is... ja, dan kan ik me daar behoorlijk over opbinden. Ja. Maar dat, zal niet, dat gebeurt niet zo heel vaak in de politiek dat ik me echt laat gaan. Nee, wanneer gebeurt dat dan? Nou, ik zeg al, als ik het idee krijg dat er uh, mensen onevenredig hard uh, geraakt wordt... en je merkt dat, dat er heel denigrerend in een debat over, uh, over wordt gedaan... of als een minister keer op keer weigert antwoorden te geven... terwijl hij het bijvoorbeeld wel weet, uh, maar niet wil zeggen, eromheen blijft draaien... ja, dan kun je de boel wel eens op scherp zetten. Ja. Nog heel even over, uh, over de humor, uh, waar ook over werd gesproken. Want uh, dat is ook wel een beetje uw sterke kant, hè? Um, ja, ik kreeg er wel veel, veel opmerkingen over. Op het begin was het zoiets van... Joh, wat hebben we nou in huis gehaald? Gaat hij daar een beetje de clown uithangen? Maar um, de kracht van humor is dat je... als je het op de juiste momenten doet... Uh, dat het ook even heel ontladend kan zijn in een debat. En uh, ik ben er toch iemand die zegt van... ja, soms moet het even heel stevig... en soms moet het heel hard. Maar, um, en af en toe moet je ook een keer... met een kwinkslag iets proberen te bereiken. En ja... Ik, eh, als ik op verjaardagsfeestje zit, wil ik ook wel eens een, keer een grap tussendoor maken. Dus waarom in de politiek niet het, nee. het, het, het werkt? Ja. Laten we dan toch nog even luisteren naar dat uh, fragment... waar we daar een beetje van horen. Emil Roemer! Ik vind het heel spannend om mee te doen aan dit programma. En ik heb niks te winnen, want alle credits die ik hier voor dit optreden krijg... moet je bij DSP onmiddellijk terugstorten in de partijkas. En mensen op straat horen daar ook niet goed van. Dus wat dat betreft ben ik af en toe naar de mensen. U kunt mij van alles verwijten. Behalve dat ik te vroeg gepiekt heb, dat is Robbenoet op zijn kop. U steelt van de armen en u geeft het aan de rijken. Ja, Hoe lang denkt u over dit soort zaken na? Nauwelijks: adviseurs? Nee, nee. nee, nee. Dat soort dat, dat dingen werken niet. Zeker niet als je de, met, een, uh, met, met een volzin uh, er een keer iets. De, die moet spontaan opkomen en dat moet in je zitten. Dat, die kun je niet van tevoren bedenken. Want dat loopt altijd anders. Uh, ik, ik hoor wel eens mensen die. Uh, totaal grap eigenlijk kunnen vertellen... die willen dat ook een keer doen en die beginnen met de clou... en dan zit niemand meer te lachen. Dan moet je, als je het niet eens zit, moet je het niet doen. Nee. Dus dit kun je niet van tevoren bedenken. Nee, want ik begrijp dat u ook wel eens een keer optreedt... op uh, personeelsbijeenkomsten. Hè? Dan, dan, dan speelt u zelfs een, een rol. Hoe heet hij ook alweer? <lacht> meneer Spijt, klopt dat? Ja, bij het fractieweekend heb ik dat een paar jaar op rij gedaan. Ja, Wat is de Spijt, dat, meneer Spijt? Uh, dat is de sp eigen Inlichtingendienst. Dus met uh, kort I en een D. <laughs> en, uh, ja, je hoort in het hele jaar hoor je nog wel eens wat over, uh, over je collega's uh, uh, van de SP of de medewerkers. En als je dat een beetje uh, verzamelt, dan kun je er een heel leuk stukje van maken. Zo op het eind van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar. Ja, dus een Roemer is ook cabaretier een beetje? Nou, laten we niet overdrijven. Ieder, uh, ik ben politicus, maar ik hou ook af en toe van, uh, van een beetje humor. Ja, maar ik begrijp dat u de zaal plat krijgt. Dus in dat opzicht is dat wel opmerkelijk, denk ik. Uh, ze vinden het wel heel leuk. Dus uh, anders zou ik het niet meer doen. <laughs>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 En met uh, Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. En we hebben het gehad over uh, zijn dieptepunt. Dat is toch wel de bezuinigingen van dit nieuwe kabinet. We hebben het gehad over zijn succes. Dat dat toch misschien komt door uh, de humor of misschien wel door de duidelijke taal. Althans, dat zeggen mensen altijd uh, tegen hem. En dan is het ook altijd heel belangrijk wat het Thuisfront zegt. Hè? Want wat vindt u vrouw en kinderen er eigenlijk van? U heeft twee dochters ja. in de twintig. Ja. Vinden die ook dat u het goed doet? Uh, ze zijn nog steeds apetrots. Uh, ja, trots ze zijn, zijn ze uh, altijd, hè? Ja, um, als ik het niet goed doe, dan krijg ik het echt wel te horen. Maar uh, de kritieken die vallen tot, uh, tot op heden erg mee. Ja. Dus volgens mij vinden ze nog steeds dat het erg goed gaat. Ja, wat vinden ze, wat, waar zijn ze echt trots op? Ik bedoel, wat is dan hetgeen wat ze aanspreekt? Weet u dat eigenlijk? Um, nou, ze krijgen het natuurlijk ook vanuit hun eigen omgeving... regelmatig te horen als ik op televisie ben geweest of op de radio... Uh, uh, en uh, iedereen is er dan wel uh, over te spreken. Oh, hij was er weer, dat ging goed. Ja, dan, dan krijgen ze zoiets van, oh, dat is hartstikke leuk. Maar er zit natuurlijk ook wel een andere kant aan. Uh, je wil ook wel eens graag een keer met, uh, met je dochters een keer naar de stad om te gaan winkelen. En dan uh, zitten ze er niet altijd op te wachten dat uh, iedereen je aanspreekt uh, om uh, even een politieke vraag te stellen. En daar kan ik me ook heel veel bij voorstellen. Ja, want hoe goed. ziet zo'n middag eruit dan als je de stad ingaat met je dochters? Uh, nou ja, iedereen zit je wel, uh, wel aan te kijken van hey, die ken ik. En, uh, en af en toe dan, uh, dan spreken mensen je toch aan uh, over een onderwerp. Uh, zeker als er wat speelt in de politiek. En uh, ja, dat kan ik de mensen absoluut niet kwalijk nemen. Maar daar zitten dochters dan natuurlijk niet altijd op te wachten. Want die willen graag uh, naar een volgende winkel of, uh, of uh, ja. noem maar op. Maar u neemt dan wel de tijd voor deze mensen? Um, als het even kan, uh, wel ja, ik bedoel ja, dat hoort dan weer bij je vak en als je daar niet van houdt, dan moet je stoppen. Ja. u komt uit een uh, gezin uh, met veel kinderen, vijf als ik ja. het goed heb, uh, één zus en de rest broers. Ja. Heeft u daar leren debatteren in dat ja, gezin? Ja, absoluut. Absoluut. Mijn moeder was eigenlijk ook politiek actief. Uh, en het is, uh, ik ben opgegroeid. Uh, uh, ik kom van 62, dus in de jaren 60, 70. En het was toch een periode waarin uh, uh, eigenlijk alles wat je ouders deden per definitie uh, ter discussie werd gesteld. Dus discussies over, uh, over de discussies over het geloof, over de kerk, of over school, of over uitgaan, over drank, over vriendinnen. Ja, alles uh, ging, uh, ging over tafel. Maar het was ook de tijd van kernenergie, kernwapens. Um, ja, en ik kwam ik wel uit een gezin waar we altijd wel een mening ergens over hadden. CDA gezien was het, hè? He? Um, Mijn moeder was uh, uh, uh, uh, uh, eigenlijk van de KVP, CDA. CDA-vrouwenberaad gezeten. Uh, uh, dus ja, er waren stevige discussies aan de keukentafel. En als een naar jongste van stel uh, moest je wel zorgen dat je als je er al tussen, tussen kwam, dat je ook maar meteen stevig tussen moest komen. Want anders die kregen we vaak één kans. <laughs> dus ja, het is dus we wel met de papenlepel in ja, ja, En, en wat, wat staat u onmiddellijk bij? Welke discussie is u het meest bijgebleven? Nou, de meest heftige, dat ging toch wel over... Uh, of je nou wel of niet mee moest naar de kerk op zondag... Uh, uh, en de periode dat je rond 16, 17, 18 werd... Of, uh, of je vriendinnetje nou wel of niet mocht blijven slapen. En daar waren ze bij ons toch nog wel... Heel erg conservatief in. Dus dat duurde heel lang voordat ze daarvan overtuigd hadden. Ja. En als je dat dan elke dag hebt in het gezin. Ik bedoel, dan, dan leer je dus gewoon goed spreken. En misschien wel met een kwingslag spreken. Duidelijke taal, waar je later er dus heel veel aan hebt. Uh, dat leer je daar zeker. Uh, het zit dan ook een klein beetje in de genen. Als je, als je dat van je ouders meekrijgt. En ik denk dat ook altijd uh, het feit dat ik 18 jaar voor de klas heb gestaan. Uh, dat het ook in, uh, echt in het voordeel is geweest. Want ook daar moet je natuurlijk continu een klas of een zaal met ouders toespreken... en, uh, en zo dat je op duidelijke wijze bekend maakt wat je van plan bent te gaan doen. Ja. Want u zei, er werd veel gesproken in die tijd natuurlijk ook over kernenergie... En over al dat ja. soort zaken. Uh, de ouders zaten meer aan de religieuze kant. Hoe bent u bij die SP terechtgekomen dan? Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk uh, was mijn broer me net voor. Een broer die net uh, boven mij zat. Uh, maar ik was uh, vooral gecharmeerd van het feit dat uh, de SP toen al... en daar praat ik over 1980, 79, 80... Uh, ook bij ons in, in zo'n zo plattelandsdorp als Boksmeer... Uh, met regelmaat uh, langs de deuren kwam om met mensen te praten... over de politieke situatie in het dorp en in de wijk... en uh, uh, uh, wat er eventueel zou kunnen we verbeteren. En ik denk van nou dat is wel de manier uh, met de mensen gaan praten. Niet alleen de verkiezingstijd, maar daags na de verkiezingen... begint eigenlijk de campagne voor, voor vier jaar later weer. En uh, dus die manier van werken, daar was ik, uh, was ik echt van onder de indruk. En toen ik dat een beetje gevolgd had, dacht ik van nou, de denkbeelden die, uh, die bevallen mij wel. En dat is in ieder geval een partij uh, waarvan ik wel van hou van uh, vandaag een probleem aanpakken en morgen stopgelast. Ja, dus toen ze langs liepen bij u, toen dook u er bovenop. Ja, dus we ongeveer is het ook gegaan. En mm -hmm. uh, toen heb ik me via die manier ook, uh, ook uh, aangemeld als lid. En vervolgens heb ik in... Uh, in meer zelf was ik bij een, een, een keer naar een bijeenkomst gegaan van meerdere linkse partijen over... Uh, nou, in dit geval ging het dan over het beroemde fietsenrek wat er, uh, wat er stond. En ik zei ga eens even luisteren. En daar stelde ik mij voor dat ik van de SP was en ik zag een... Kameraad aan de overkant, die viel in één keer van zijn stoel. Die denk ik van, maar die ken ik helemaal niet. Nog een SP'er in Boxmeer. En sindsdien uh, zijn we samen opgetrokken... en hebben een afdeling in Boxmeer opgericht. Ja, met een groot succes, want uiteindelijk met bent u wethouder geworden. Ja. Ja. Nou, nou zei u net al, van, uh, ik ben ook onderwijzer geweest. Dat was echt uw eerste liefde. Hè? Dat wilde u van kleins af aan... wist u, ik wil onderwijzer worden. Ja. Ja, ja. ja eigenlijk vanaf... Uh, vanaf ik, ik weet niet hoe jong, maar het was heel jong. En ik heb altijd gezegd, van, uh, het onderwijs dat trekt mij... en ik ga het onderwijs in. En dat is ook gebeurd. Ja, wat, wat, wat is daar dan zo aantrekkelijk aan? Um, Tegenwoordig denken ze daar heel anders over volgens mij. Nou nee hoor. Uh, er staan nog steeds gelukkig ontzettend veel mensen met passie en liefde voor dat vak. Maar uh, je voor kent het probleem klas. in het onderwijs in Nederland. Zeker dat nu? mensen zich zorgen maken. En uh, het is ook heel terecht dat ze zich zorgen maken. Nee, het mooiste is om uh, um, um, um alles uit kinderen te halen en net een beetje meer. En uh, um, ja, dat, dat, dat, dat vind ik heel mooi. Vooral... Om kinderen te leren omgaan met verschillen, respect aan te leren... om te leren met eh, meer zelfvertrouwen in het leven te gaan staan. En dat is een heel mooi spel, naast natuurlijk het aanleren van, van vaardigheden en kennis. Maar het is zo mooi om met, met klas aan de gang te gaan. Eh, dus ik heb dat 18 jaar met ontzettend veel plezier gedaan. En er is dus wel een overeenkomst, wat u net al zei, met de politiek? In mijn geval wel. Ja. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar in mijn geval wel. Ja, want in uw geval, u, u heeft die overstap gemaakt en al die tools die u heeft geleerd in het onderwijs, die kunt u nu weer gebruiken. Die gebruik ik nu met uh, liefde en plezier. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En, en uh, hebben uw ouders eigenlijk uw succes een beetje kunnen volgen? Helaas, helaas. Eigenlijk uh, uh, vlak voordat ik wethouder werd is mijn vader overleden en vlak voordat ik kamerlid werd is mijn moeder overleden. Dus dat vind ik eigenlijk altijd uh, nog wel uh, heel erg jammer... dat ze dit uh, niet hebben mogen meemaken. Maar ze hebben wel meegemaakt dat u inderdaad voor de SP ging. Ja, ja, want dat, uh, ik ben al 30 jaar actief in de partij. Ja, en, en konden ze dat een beetje uh, accepteren? Ja hoor, ja hoor. Uh, het was, wat dat betreft waren, is het toch wel behoorlijk vooruitstrevend. Uh, uh, want ik weet dat een van de uh, vrij snel ik lid... nadat ik uh, lid van de SP ben geworden... Bij een van de eerstvolgende verkiezingen is het er totaal niet moeilijk over... dat na de CDA-poster dat daarnaast gewoon mijn SP-poster voor het raam kwam hangen. En eh, nu denk ik wel eens terug, denk van... nou, als mijn dochter thuis zou zeggen van... Pa, hartstikke leuk die SP, maar ik hang er even wat anders naast... dan zou ik het ook doen, maar... Eh, ik kan me wel voorstellen dat je denkt van. verdorie nog toe, dat had ik liever anders gezien. Dus dat moeten we hun. mensen zo ook zo gaan ja, ja, Maar u zou het niet verbieden als uw dochter het zou willen. uiteraard niet. Een VVD-posten na naast de SP. Nee, dat zou ik zeker niet verbieden. Nee, natuurlijk nee. niet. Zijn uw dochters eigenlijk uh, ook een beetje politiek uh, geïnteresseerd? Zouden ze ook ja, politiek ze volgen, in willen? Nou, ik geloof dat dat nog reuze meevalt. Eentje, misschien, heeft er wel wat interesse in. maar die heeft zoveel interesses. dat ze echt, echt moet kiezen wat ze allemaal wil gaan doen. De andere volgt het wel, maar die gaat de politiek niet in. Nee. Vindt u dat jammer dat dat niet overgedragen wordt? Zoals u dat bij u thuis wel werd gedaan. U, uw moeder was actief voor het CDA, ja. u ook in de politiek. Nee, de meiden moeten natuurlijk vooral hun eigen weg gaan kiezen. En ik ben blij dat, ik, dat we erin geslaagd zijn samen om, om te zorgen dat ze een plek hebben kunnen vinden. En de oudste is de verpleging in gegaan. En de jongste die gaat nu naar de pabo. Dus die, die gaat wat dat betreft wel pappie achterna, want die, die gaat het onderwijs in. Ja. Nee, daar ben ik heel erg blij en trots op. Wat is uw ambitie eigenlijk nog? Want u bent nu succesvol partijleider van een... Nou, een redelijk grote oppositiepartij. Wat wilt u eigenlijk nog? Nou, ik heb ontzettend veel politieke ambitie. Niet zozeer voor mezelf, maar wel voor de club. En uh, kijk, we hebben al een keer eerder uh, behoorlijk groot gestaan in de, uh, in de Kamer. Uh, nu zitten de peilingen zijn we ook uh, behoorlijk gestegen. Uh, dus het gaat heel erg goed. Maar uh, mijn doel is echt dat we de volgende keer zo groot zijn... dat politiek daarna niet meer om de SP en om mij heen kan. Ja. En uh, de SP is er nu klaar voor om aan de knoppen te gaan zitten... en te laten zien dat het uh, veel menselijker en socialer kan... dan wat dit kabinet doet. Ja, dus dan bent u echt bereid om te gaan regeren? Absoluut, dat is echt mijn volgende doel. Ja, ja dus dan uh, fractievoorzitter, uh, wethouder... en dan misschien toch ook nog ooit eens minister. Wie zal nou het ja, wie, uh, wie er dan op welke stoel moet gaan zitten... dan kijken we wel hoe de situatie is. Ik sluit uiteraard niks uit. Dat moet je in de politiek sowieso nooit doen. Maar ik kan me je voorstellen uh, dat je uh, het kabinet in gaat. maar ik kan me ook voorstellen dat we daar de juiste mensen voor zoeken... en dat ik als fractievoorzitter in de Kamer blijf. Ja, daar maar zou je is... geschiedenis mee schrijven als de SP ooit in een regering zou komen. Ja, maar die geschiedenis gaat geschreven worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Wij gaan uh, fors doorgroeien, dat, dat zijn we nu al aan het doen. Ik ben er trots op dat wij nu ook in twee provincies aan het meebesturen zijn. We zijn 65 nieuwe afdelingen aan het oprichten. We zijn behoorlijk aan het groeien in de breedte, in de diepte, in de kwaliteit... Dus wij zijn er klaar voor. En uh, als de peilingen niet liggen, dan gaan we behoorlijk uh, groeien uh, in aantallen. Dus we hebben een mooie toekomst bij de SP. Maar eerst even vakantie, toch? Uh, dat komt er ook aan, uh, ja. Waar gaat u naartoe? Nou, we gaan uh, met het gezin uh, waarschijnlijk naar Tenerife. Een en de week. kinderen gaan mee? Ja, we waren dit jaar 25 jaar getrouwd. En toen heb we gezegd van nou, in plaats van nou een heel groot feest... gaan we met ons gezin maar eens een weekje naar Tenerife. En de dochters die stappen ook in het vliegtuig? Met de, met de vrienden, dus, dus die dachten van nou, als dat betaalt... dan zijn we er heel blij mee. <laughs> ja, zo gaat dat meestal. <laughs> Goed, tot slot van deze speciale uitzending van Twee Dingen... hebben we ook altijd een speciale vraag. Laten we daar even naar luisteren. Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Ja, zegt u het maar... Oeh, uh, op vakantie. Um, nou, Wat volgens gaat er mee? Mij, volgens mij gaat er weer een uh, mensen een of twee hele goede boeken mee. Want ik heb, uh, hoewel ik nooit echt een boekenlezer was... ik heb nog nooit zoveel gelezen als het afgelopen jaar. Dat hoort er echt bij. Waarom en, hoort dat uh, erbij dan? Uh, uh, nou, omdat ik uh, echt op alle terreinen uh, uh, gewoon echt heel veel wil weten. Ik wil echt op alle terreinen goed beslagen ten ijs mee kunnen discussiëren. Ik vind dat dat uh, als partijleider echt moet. Dus iedere tijd die je hebt om uh, um je te verdiepen in onderwerpen, dat, uh, ja, dat gaan we doen. Ja, boeken en wat nog meer? En ik denk dat, ik, uh, dat er een, wat mij betreft maar een hele goede cd of een nieuwe goede muziek mee gaat. En uh, uh, ja, iedereen weet inmiddels wel... Uh... Precies, ik wou het er niet over hebben. We maar, gaan het nog noemen, hard rock muziek hè? Dat Ja, is dat het. gaat zeker mee. <laughs> Goed, mag ik u een hele prettige vakantie wensen, meneer Dank Omer. u wel. Morgenavond vanaf 8 uur is Max er weer met uh, twee dingen. Uh, in onze serie Het Zomerreces praat margriet Rijntjes dan met Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66. En als u uh, voor reacties naar onze website gaat, dan hebben wij dat graag. Wij horen graag wat u van ons vindt. tweedingen.nl is het adres. En hierna uh, BNN met Willemijn Veenhoven. Dag, Goedenavond. Uh, zometeen onder andere striptekenaar Toon van Driel is hier. En die heeft iets heel geinigs bedacht via internet. En dat uh, groeit hem helemaal boven het hoofd. Wat dat is hoor je zometeen. En uh, rolstoeltennisser Esther Vergeer maakt zich heel erg druk... over het misschien wel afschaffen van de PGB's. En uh, dat hoor je ook zometeen na half negen en nog veel meer. Hier is Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal. In Zittard zijn begin deze week twee mensen gearresteerd... in verband met de handel in zeer gevaarlijke ecstasy De OM in Maastricht heeft dat vandaag bekendgemaakt. De twee worden ervan beschuldigd dat ze pillen hebben verkocht... waarin de stof PMMA zit. In Zuid-Limburg zijn eerder dit jaar... door het gebruik van de pillen drie mensen overleden. Minister De Jager praat met de Nederlandse banken over steun aan Griekenland. Hij wil een overhalen om hun aflopende Griekse obligaties te verlengen. Ook andere Eurolanden voeren zulke gesprekken met hun banken. In Nederland heeft ING de meeste Griekse obligaties. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn bij drie bomaanslagen 34 mensen omgekomen. 82 mensen raakten gewond. De bommen ontploft onder meer op een markt en bij een moskee. En volgens de Iraakse autoriteiten zijn de aanslagen het werk van al Qaeda. En dieven hebben tussen Sint-Antonis en Venray in Brabant... kilometers koperdraad uit hoogspanningsmasten gestolen. Volgens netbeheerder Tennet is de stroomvoorziening niet in gevaar geweest. Die dieven hebben nog geluk gehad, zegt Tennet. Die draden waren bliksemafleiders. Op de stroomdraden staat 150.000 volt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 23 juni, 2 over half negen. Goedenavond. Het kabinet wil dat er veel minder mensen een persoonsgebonden budget krijgen voordat het onbetaalbaar wordt. Tennister Esther Vergeer is furieus en ze is zo meteen hier. Geert Wilders, die werd vandaag op alle fronten vrijgesproken journalist Gustaf Bessems van de pers, die volgde de zaak en is blij dat het uiteindelijk nu is afgelopen. En we hebben het ook over dat hij zelf ook nogal een aardige rol in dit proces had, dat na negenen. En het gaat niet goed met Saab. Sterker nog, het ziet eruit dat het Zweedse automerk failliet gaat. Carlo Brandsen van het uh, autoblad Karros die laat er zijn licht schijnen. En onze Joris Kreugel die gaat terug in de tijd. Naar het jaar 1988, want ik ga naar de halve finale van het Europees kampioenschap in de bioscoop kijken van Nederland tegen West-Duitsland. De uitslag is al bekend, maar ik wil gewoon weer even een beetje dat zomergevoel krijgen van sport. Ik mis het zo, een WK of een EK. Maar gelukkig, vanavond kan ik het allemaal op gaan Lucie Kink met uh, Today's Topics. Uh, ja, dat was ik. Uh, vanavond nieuws over Ajax. Die hebben namelijk een uh, nieuwe assistent trainer. Ik ga nog niet zeggen wie het is, maar het is Dennis Bergkamp. Verder werd de kennismaking tussen drie leeuwen in Emmen goed gevolgd. En uiteraard ook de rechtszaak tegen Geert Wilders. Die werd namelijk vrijgesproken. Het is uh, niet zozeer een overwinning voor mij, maar een overwinning voor uh, de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Zometeen, hoor je meer na negen uur. Leuk, dankjewel. Wat houdt ons groepje BNR's bezig op deze doordeweekse donderdag? Als eerste Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Was ik dus deze week in Milaan, jazeker, om Dean en Dan, de broertjes die samen met het merk T-Squared, hebben ontworpen en bedacht, te interviewen. Het grappige was, het is een tweeling, ze zijn allebei ongeveer 1,40 meter 40. Ze zien er precies uit als twee kleine evil twin brothers van George Clooney. Die, en dat is natuurlijk echt grote nieuws van deze week, weer vrij gezellig is. Dames, ga ervoor. En dan WNL-presentator en wethouder van Capella aan de IJssel, Joost Eerdmans. Wat ik vind is dat je, als je zegt dat Wilders alleen maar notoire zijkers en klagers... in zijn achterban heeft zitten die op hem stemmen... dan moet je eerst eens zeggen dat de andere politieke partijen hun werk naar behoren gaan doen. Pas dan, als ze dat gedaan hebben, als hun huiswerk af is... dan kan ze mogen zeggen dat de groep achter Wilders een groep notoire zeikers en klagers is... En dan acteur Tygo Gernand. Ik heb vandaag ingesproken voor de smurfen, uh, Gargamel. Oh, ik haat smurfen. En uh, die komt eind deze maand in de bioscoop, uh, de 3D, smurfen in 3D. En ik vertrek um, uh, vanavond richting um, Roemenië, omdat ik morgen moet filmen voor Siskind. Ja, en striptekenaar Toon van Driel die uh, heeft een hype ontketend op Twitter, zometeen meer daarover. Maar eerst even toon, hoe was jouw dag vandaag? Uh, mijn dag was, uh, zoals andere dagen, ik heb alleen uh, ja, wakker gelegen... over de tekening die ik morgen voor niet lullen vullen moet doen. Ik heb er twee weggegooid, de derde heb ik ook weer weggegooid. De vierde is het geworden. Toen heb ik de eerste weer uit de prullenbak <lacht> gehaald... en uiteindelijk is die het geworden. Ja, en als uh, je lief als, dit, als je hiervan denkt, dit is volstrekt abacadabra... Ja. dan moet je even blijven luisteren, want zo meteen... dan wordt het helemaal helder ja. waar uh, Toon van Driel ja. tegenwoordig zijn... Uh, Helder. Helder, duidelijk keur in ja. ieder geval. Ja. Waar hij zijn tijd mee doorbrengt. Tot zometeen toon. Maar eerst het sportnieuws. Jeroen Stomhorst, goedenavond. Goedenavond. Er wordt altijd druk gespeeld op Wimbledon. Op het centercourt vecht Roland-Garros winnares Lina... voor een langer verblijf in het hoofdtoernooi. Ja, Rols, hoe gaat het daar? Nou, dat is niet gelukt, uh, Jeroen. Want uh, Sabine Lisicki, de Duitse, heeft uh, Nali verslagen. Tranen betuiten bij het Duitse meisje. 8-6, derde set verslaat ze de kampioenen van Roland Garros. Nali uit China en China huilt, want uh, Nali is bijzonder populair. Er kijken miljoenen mensen naar haar wedstrijden. Maar uh, Nali ligt eruit. Fantastische wedstrijd. De Chinees had nog twee matchpoints op 5-3. Wist hij niet te benutten. En uh, ja, een grote verrassing op Wimbledon. Sabine Lisicki, die met een wildcard meedoet aan het toernooi, wint hier van Nali in de tweede ronde. Gaan we door naar Rotterdam. Daar is namelijk het World Port Tournament aan de gang. Het jaarlijkse landentoernooi. Nederland opent het bal met een wedstrijd tegen Curaçao. En, en die haalt kwam kijkt ernaar. Ja, en Nederland doet het goed. Staat 2-0 voor. We zitten in de tweede helft van de vijfde inning. Hongbal in Rotterdam. Goede ploegen. Tenminste, Nederland is een goede ploeg. Curaçao iets minder. Maar doen het ook heel redelijk. Vanmiddag Taiwan met 5-3 gewonnen van Duitsland. En ook Cuba is hier aanwezig met een heel sterk team. Dat is echt genieten. Nog wat weinig toeschouwers. Het is de eerste dag van het World Worldport tournament dat ruim een week gaat duren. En dat zal allemaal, als het nog lekkerder weer gaat worden, nog veel beter worden. Tweede helft, vijfde inning. Nederland aan slag. En Nederland leidt met 2-0 tegen Curaçao. En die houdt kamp dat. Zo direct werkt na tien en meer natuurlijk in uh, langs de langslijn. En ondertussen worden jullie ook op de hoogte gehouden, geloof ik, van alles wat er gebeurt op Wimbledon. Ja, zeker, zeker. Jeroen, dankjewel. Dit is Radio 1. Wie today? Ja, hier aan tafel ook oh, een tennister. Rosto Esther Esther Vergeer. Esther, goedenavond. Goedenavond. Uh, de hele dag uh, gekluisterd aan de buis voor Wimbledon? Uh, nou, nee, eigenlijk niet. Ik moest eerlijk bekennen dat ik nog erg weinig uh, heb gezien van Wimbledon. Zelf, uh, zelf ga ik er volgende week naartoe. En dan wordt het droog. Het dan, geld. ja, dat geldt. Ja, dat hoop ik wel. Ja. En, uh, dus dan uh, mag ik zelf spelen. Je zit ook met een halve oog hier in de studio, er staat wel de tv aan. Zit ja, daar zit ik wel. En mee een te nu kijken. even naar mij kijken, ja. graag. Want, uh, je bent er over iets anders hier, namelijk over uh, het persoonsgebonden budget. Hè? Een emotioneel debat vandaag in de Tweede Kamer. En uh, nou ja, Het ziet er naar uit dat, uh, dat, uh, dat dat wordt afgeschaft, of in ieder geval enorm wordt ingekort. Er moet nog over gestemd worden. Uh, want het PGB, persoonsgebonden budget, wordt anders onbetaalbaar. Nou, Jij had ooit zelf een PGB um, en daarnaast er verschillende vrienden van jou hebben op, de, op dit moment zo'n persoonsgebonden budget. Dus jij hebt er wel wat gevoel over, maar eerst even: waarom had jij er ooit een en nu niet meer? Nou, ik heb heel kort heb ik eventjes gebruik uh, kunnen maken of gemaakt van het PGB en dat was met name toen ik op mezelf ging wonen. Um, nou ja, uh, boodschappen doen, wassen, uh, hoe ga je alles in je eentje in een huishouden uh, regelen? En toen heb ik heel eventjes, nou ik denk drie maanden uh, gebruik gemaakt van dat uh, pgb en toen had ik eigenlijk alles onder controle en ja voor mij is het dan dus nu niet meer nodig ik ben op dit moment gewoon zelf uh, uh, supporting zelfstandig en uh, ja, ja maar ja toch maak jij er heel erg druk over dat die bezuinigingen eraan komen waarom? ja nou ja met name omdat uh, vrienden en, en en kennissen in mijn omgeving die maken daar gebruik van um, en die hebben dat nodig en ja dat ja, het ligt mij wel aan het hart. Weet je. Die, die, uh, een, een, een vriend van mij die is zelfstandig, um, onwijs sportief, onwijs ondernemend, zit ook um, in een rolstoel? Of? Ja, zit ook ja. in een rolstoel elektrische, elektrische stoel. En heeft um, in het dagelijks leven heeft, uh, heeft er wat ja, maakt hij gebruik van het PGB. En daardoor kan hij zijn leven leiden uh, zoals hij dat nu doet. Maar hoe dan? Geef eens een voorbeeld. Wat nou, ja, dat kan dat... hij door het PGB? Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, je kan uh, zorg inkopen wanneer jij dat wil en door wie jij dat wil. Dus inderdaad, als jij een schema hebt met werk en opstaan en uh, uh, uh, uh, sporten. Uh, dan kan je dat overleggen met zo iemand. Um, Want ja, wie, in, wie, wie, wie helpt hem? Is dat zijn moeder of is dat een, een andere. Nee, ja, dat, dat is ja, een, een, een kennis. Een, dat is ja, hij heeft dat uit een, uit een groep van ja, verzorgenden, zeg maar, heeft hij deze uitgekozen, om het zo maar te zeggen. Um, en um, ja, er moet een klik zijn. Er moet wel iets een, een klik zijn, denk ik, tussen degene die het, um, ja, het, PGB heeft en de verzorgende. Ja, maar ja, um, straks heeft die vriend van jou misschien uh, iemand via de thuiszorg. En daar kan hij natuurlijk ook best een klik mee hebben. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar misschien is dan de volgende dag, is diegene er niet meer. Dan heb je iemand anders aan je bed staan. Um, en is de vraag natuurlijk of de thuiszorg op tijd komt. Want vaak is het zo dat, het, dat zij zoveel mensen onder zich hebben. En dan zeggen ze, ja, ergens tussen acht en, en elf. Dan komen we bij je langs en dan kunnen we je uit je bed helpen. Ja, je zal, sorry, je zal me... maar een baan hebben. Nou, je zal, je zal maar een baan hebben. Dan is dat dus gewoon echt niet meer mogelijk. Want ja, kom maar bij een baas aan en ga maar vertellen. Ja, <lacht> voor elf ben ergens ik er misschien. Tussen, ja. ja, dat kan niet. Weet je, dat is dat, ja en dat. dat ja, volgens mij tast dat ook gewoon je zelfvertrouwen aan en je, en je eigen waarden. En uh... ja, wat zegt hij daarover? Zeg jou? Hoe, hoe, hoe somber ziet hij het in? Nou ja, iedereen die die beslist in zijn leven zijn, weet je, zijn, zijn plan en, en zijn eigen weg, hij ook. En hij heeft uh, zijn eigen leven op de rit, helemaal prima, helemaal, uh, helemaal goed, helemaal ondernemend. Um, en dat kan dus misschien zometeen niet meer. Ja, volgens mij verlies je dan gewoon een stukje van jezelf. Ja, aan de andere kant is het argument van ja, de, de, de heel veel mensen krijgen dat pgb. We, we weten niet precies waar dat geld naartoe gaat en het is gewoon veel te duur. Nou ja, ik denk inderdaad dat er, een, dat, dat er goed gekeken moet worden wie er pgb krijgt, waarvoor het wordt uh, gebruikt. Want ik ben ervan overtuigd dat er ook een aantal mensen zullen zijn uh, die er geen recht op hebben. Ik heb wel uh, verhalen gehoord van mensen die uh, het gaat vrij makkelijk dat aanvragen. Dat zijn ook maar een paar verhalen. Maar... Ja, nou precies. Er, er zullen zeker inderdaad aanvragen zijn geweest... die misschien niet gehonoreerd hadden moeten worden. Um, aan de andere kant ja, heb ik ook cijfers gezien en, en zie ik het voor me... dat uh, uh, het niet eens zoveel goedkoper zou zijn om het door de thuiszorg in te laten vullen. En dat het dus helemaal niet zoveel gaat schelen en misschien juist wel extra gaat kosten. Dus maar ja, ik... ik begrijp ook wel iets dat er, dat er wordt gezegd van... Uh, de, we spraken van nog iemand op de, op de redactie en die zei ja, ik verzorg mijn moeder... En uh, dat is uh, prima. En weet je, ik doe boodschappen van haar. En het is goed dat ik daar dan uitbetaald word door dat PGB. Maar ja, ik ga ook met van dat geld met haar naar het theater. Ja, ja. dat zou ik eigenlijk ook wel doen als ik gewoon alleen maar de dochter ja. was. Daar hoef ik nee, niet voor betaald nou ja, te Nee, ik, ik ben er ook echt van overtuigd dat daar heel erg goed naar gekeken moet worden waar het... Uh, voordiend. Um, uiteindelijk zijn we ook weet je, familie en vrienden van elkaar. En uh, stel voor dat uh, uh, ik afhankelijk word, dan verwacht ik ook eigenlijk wel van mijn moeder dat ze weet je, in, mij een keertje helpt met boodschappen doen. En zonder daar per se voor betaald te hoeven worden. Um, maar als het om zwaar fysiek werk gaat, of om uh, nou ja, het douchen van iemand, het naar de wc uh, gaan met iemand, ja, ik vind wel dat daar wel iets tegenover mag staan. Heeft het ook nog voor jou persoonlijk? Wil je zeggen, ik heb het ooit even gehad, pgb nu niet meer nodig. Um, zie je misschien in de toekomst van... ja, jeetje, misschien heb ik het wel op een dag nodig ja. en dan bestaat het niet meer? Nou ja, ik bedoel, ik, ik ben nu uh, gelukkig helemaal uh, onafhankelijk van iedereen. Maar stel voor dat ik mijn arm breek... Ja, Ik ben wel afhankelijk van mijn armen en mijn polsen en nou ja, alles. Um, dan kan ik ook niet meer zelfstandig naar het toilet. En moet ik dus ook hulp inschakelen. En het lijkt mij verschrikkelijk als het dat zou zijn... dat er iedere dag iemand anders aan mijn, uh, aan mijn deur staat. Uh, en dat ik niet weet wanneer ik naar de wc kan. Um, ik moet eigenlijk... Ergens tussen 8 en 11. Ja, precies. <laughs> nou ja, ja, Dat kan toch niet. Uh, het gaat er waarschijnlijk wel van komen, meester. Ja, ja, verschrikkelijk. Ik vind het echt heel erg. Ja. Demonstreren. Doe iets. Ja, misschien wel. Misschien moet ik zelf maar naar Den Haag. Nee, ik weet niet. Vanavond ben ik even van van een je in <laughs> ja. ieder geval. Esther Vergeer, dank je wel. Dank je wel.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 It's not how you find it very much. Toon van Driel, die ken je natuurlijk als tekenaar van de FC Knuddenstrips uit onder andere het AD. En hij is hier, goedenavond. Hi. En hij heeft iets leuks bedacht, want uh, ik vraag me af of de mensen je ook kennen via Twitter. Nou, inmiddels steeds meer mensen die worden een flin, bezig met een flinke hype aan het worden op Twitter. Oh ja? Niet lullen, maar vullen, heet ja. je idee. Ja. Um, en een bekende Nederlander, Jeroen van Koningsbrugge, een uh, cabaretier Jochem Meijer, die zijn ja. groot fan. Leg maar even uit, Toon. Wat is het? Uh, niet lullen, maar vullen is een plaatje van de stamgasten. Kan straks ook knudder zijn. Ja. En daar is een lege bloem. En ik vraag de mensen om de tekst erin te twitteren. Ik deed dat toen ik op het punt stond om, uh, om ermee te kappen met Twitter. Want ik had wat BN'ers, uh, die ging ik volgen en de hele dag daarna kijken. Ja. <lacht> dat hij je wel onmoedigd. Ik was net over mijn depressie heen, maar dan, dan ga je wel weer onderuit. Want ja, de hele dag roepen ze, daar heb ik zin in. En eh, koffie. Er moeten kaarten verkocht worden, dus iedereen is met zijn eigen winkeltje bezig. Ik natuurlijk ook, maar ik heb niks te verkopen. Dus er wordt wel heel veel geleurd met dingen. En ik denk, ja, wat heb ik eraan? En Facebook, ik hou hem je op. En het was om een uur of twaalf, ergens op een door de weekse dag. Ik denk, weet je wat... Ik zie wel waar schip strandt. Ik maak gewoon een tekeningetje. En ik vraag gewoon mensen. Kunnen jullie gewoon het tekstje erin twitteren? Ja. En uh, het was ook... Ja, ik ben nu aan de zesde tekening. Ik weet niet eens meer wat nummer 1 was. Maar op een gegeven moment zie ik blauwe puntjes. En die zie ik wel meer. Want ik heb wat kennis die uh, terug uh, retweeten en ja. zo. En het bleef aan de gang. Ik denk het zal toch niet waar zijn? Nou, om een lang verhaal kort te maken. Het bleef aan de gang. Dus... Ik denk, ze vinden het leuk. Dus ik had afgesproken, om 12 uur, vrijdag... gooi ik die tekening erop. Jullie tweeten mij je tekstje. En uh, maandag doe ik een top 25. En dan doe ik al die tekstjes, die doe ik dan in die olifant. Ik had bijvoorbeeld, een, laatst had ik een, een, een stel olifant, die liep in de rondte en die sleur viel die staart was. Ja. Dus dat was een vrij zinloze groep die daar <lacht> bezig was. En, en, en wat, wat kreeg je daar zoal op, op ingevuld? Ja, nou ja... Drie kwart is dus bij, bij hoeveelaar linksaf. Dus uh, ja, dat, dat, dat dan? Krijg je serieus dezelfde soort tweets? Nou, je krijgt heel veel mensen die hetzelfde idee hebben, natuurlijk. Maar je krijgt natuurlijk ja, een prachtige natuurlijk, maar... dus, eentje, dus die, uh, die tweeten, um, mag ik uh, suiker op je aanbijen doen? En ja. Als je dat dan leest, dan flik je je wel met stoel uh, <laughs> <achterover. laughs> en al achterover. En dat het... is een enorm succes geworden. En inmiddels, hoeveel mensen die sturen die tekstballonnetjes in? Nou, ik had gelukkig niet veel volgers. Dus ja, het, het was vrij rustig op Twitter. Ja. En uh, ik ben natuurlijk wel een bekende Nederlander met strips en zo. Maar ik me niet zo aan de weg en mijn kop is niet zichtbaar. En dus de mensen boffen maar. Je, je ziet me niet. Maar toch... Uh, Zat je ineens dus, met de. Uh... Ja, toen zat ik ineens met de ellende. Want uh, ja, zeg maar, uh, de pleuris brak uh, uit. En de laatste keer waren er 1400. Toen kon ik het niet meer aan. Dus en nu heb je Jochem Meijer gevraagd. Want die is groot fan. Nou ja, die, die, die deed op een gegeven moment ook uh, mee. Beslissen. Dus uh, nog even terug naar Twitter. Ja. Um, er waren een hele hoop bekende Nederlanders, dus die vroeg ik dan uh, en, en, en deed een retweet. Maar dan kreeg ik nooit antwoord. Ik denk, het zal toch niet waar zijn dat jullie te arrogant zijn om me gewoon geen antwoord te geven. De tv-jongens onderling deed dat wel. Maar niet, nou jou. Ja. Behalve Jochemijer, die, uh, die deed dat wel. En ook Jeroen van Koningsbrugge. Ik denk, dat zijn twee leuke knakkers. Even Jeroen van Koningsbrugge, die is groot fan, die doet zelf ook mee. En dit zegt hij over niet lullen, maar vullen. Het, het leuke is, het is heel simpel. Je hebt gewoon een tekeningetje en, en een leeg ballonnetje en, en, en iemand vraagt, wil je er wat inzetten? Dus het lijkt heel simpel, maar het is zo vreselijk verslavend en, en, en je gaat er toch de hele dag over nadenken dat je echt op zoek bent naar een goede grap. Niet lullen, maar vullen is gewoon een, een, een vette hype. Het is leuker dan de crypto van de NRC. Het maakt je creatief, het maakt mensen creatief... en het is onwaarschijnlijk grappig. Ja, dat was Jochem Meijer natuurlijk. En nee, ik zit even op Twitter te kijken. Er zeggen mensen van morgen om 12 uur weer... een nieuwe niet lullen, maar vullen tekening. Geen idee waar dat wordt, het moord, maar ik vermoed weer iets briljants... of geniaals of fantastisch. En uh, ja, kan niet wachten, zegt de ene Lot... Ja, het gaat maar door. Want die mensen zijn, zijn er behoorlijk verslaafd aan geraakt. Maar wat ja. ga je nou... Want je hebt, Het zou een top 25 werden. Inmiddels geloof ik, zat je aan de top 1500. Wat ga je met al die berichtjes doen? Nou ja, omdat het er zoveel waren... heb ik laatst een top 30 gedaan. En ik, ik had ook zoiets van... Joh, heb je een leuk idee, stuur er maar meer dan één. Ja. Dus ik kreeg er soms acht... Maar de hel brak los en op een gegeven moment kun je niet meer kiezen. Dus ik heb nu op een gegeven moment een open oproep gedaan aan Jochem Meijer. Ik zeg, neem het een weekje over, want ik word hier helemaal helemaal maf van. Maar het is zo lachen, want maandags als die top 25 er dan staat... en je leest, je ziet al die olifanten, zie je dus plaatje voor plaatje... zie je diezelfde olifanten. <lacht> en die teksten, dus je krijgt een soort meligheid, je krijgt een soort... soort ja, het is echt ja, lachen Het is mail. Iemand ja. zei op Twitter... Uh, les in niet lullen, maar vullen. Plat gaat voor intelligent. Doordenkertjes halen de top niet. Ah ja, het is, nee, het, het, het is gewoon leuk. Jochem Meijer zit er ook in. En Jeroen van Koningsbrugge zit er ook in. En ja, ja die, die worden toch verondersteld vrij slimme mannen te zijn. Dus er is ook wel wat rivaliteit. Hoor. Er is ja. wat haat en nijd. Want degene die het niet haalt, die is pissig. En er komt een album, hè, hiermee. Oh? Toch? Dat dacht ik. Ja? Nee? Ja, een goed idee voor mij, Toon. Jezus, dag is nu niet om. Ik, ik weet het gewoon niet. Ik Vanlopig. leef van week tot week. Ja. Maar alleen, uh, als het zo doorgaat en het wordt veel meer... Ja. dan gooien we toch volgende week een, een pagina tegenaan... Uh, om het allemaal uh, te automatiseren... zodat het een beetje overzichtelijk blijft. Goed, morgen om, te voor 12, in ieder geval om 12 uur weer een nieuwe... Ja. en dan kunnen mensen weer meedoen met niet lullen, maar vullen. Toon van der mm -hmm. dank je wel. Ja. BNN Today. Ja, groot breaking news Spider-Man gaat dood, dat werd vandaag bekend. Uh, maar wat was nou de meest spectaculaire dood van een stripheld ooit? Dat hoor je na negen. Maar nu eerst de dag van Joris Keugel. Ik heb het uh, EK 88 trainingspak aan van het Nederlands elftal. Want ik ga vanavond naar Nederland tegen West-Duitsland. Met Marco van Basten, Ruud Gullit, Adrie van Tichelen... maar ook niet te vergeten Wilbert Suvrein in de bioscoop. En uh, opnieuw weer een keer weer dat gevoel beleven van uh, bijna 23 jaar geleden. Hier, Studio K in Amsterdam... daar worden alle wedstrijden van het Nederlands elftal weer herhaald uit 88. En eigenlijk gaat het ook helemaal nergens over. Maar goed... Er wordt helemaal niet meer gevoetbald. Geen WK, geen EK. We moeten nog een jaar lang wachten. En ik wil gewoon dat zomerse gevoel krijgen. En dat krijg je alleen maar met dit soort evenementen. Dus ik ga heel snel naar binnen. Want de hele zaal zit al helemaal vol met mensen in oranje pakken. Net als ik. Ja. Stefan, wist jij het ook zo, het voetbal in de zomer? Ja, ik hunker naar Polen, Oekraïne volgend jaar. Daar gaan we weer. Eigenlijk moet het gewoon elk jaar zijn, vind ik. zou beter zijn, hè? Ja, dit is toch een volkfeest. Nu zitten te kijken naar een wedstrijd 23 jaar geleden. En ik weet het allemaal nog zo goed. Jij ook? Ja, als de dag van gisteren. Maar dit is een legendarische wedstrijd. Ongelooflijk. Als ik ook denk aan het Nederlands elftal... en ik zou de mooiste wedstrijd op moeten noemen, dan is het deze wedstrijd. Absoluut. Je hebt ook iets heel bijzonders bij je, hè? Ja, dit is mijn amulet belangrijke wedstrijden EK WK draag ik deze met mij mee samen met een aantal tickets van een belangrijke wedstrijd als het moeilijk wordt als onze jongens het echt moeilijk hebben dan zoenen we de kaart want dat brengt geluk want jij bent er geweest hè? Ja uh, ik ben in uh, Nederland-Engeland van Basse drie keer maar vertel eens even dat gevoel hoe dat toen was ja het was heel spontaan ik, ik woonde toen in Eindhoven en het bleek dat je kaart kon krijgen wisten wij veel en dat ging via 100 telefoonnummer. Gekocht. In de auto gestapt met vrienden. En die kant op. Ja, fantastisch. Eén groot volksfeest. Ik heb ook altijd een beetje het idee dat daar echt een beetje dat die oranje gekte is begonnen. Destijds, in 1988. Ja, ja, toen is het begonnen. Ook de, de, de grote optochten eh, van het plein naar het stadion. Iedereen gek. Ja, dat is daar begonnen inderdaad. De oorsprong was daar inderdaad. Klopt. Een penalty voor uh, Duitsland. Mateo staat achter de balen. Ah! Onverdiend 1-0 voor Duitsland. Maar goed, we weten hoe het afloopt. Heerlijk! Dat maakt jij ook een beetje. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik, ik vond het vooral heel erg leuk. Ik Hou ook van die korte broekjes die ze toen hadden. Dat moeten ze weer invoeren. Ja, ik ben ook altijd een voorstander van korte broekjes, maar ik vind als voetballer straal je dan meer kracht uit. En voor de vrouwen is het ook leuk. Ja, je kan die heerlijke mooie grote bovenbenen zien. Geweldig, hè. En allemaal in de laatste minuut. 2-1. Maar ja. Ja. Hey, wat een spanning weer. Hè? Ongelooflijk, hè? Alles is voorbij! Alles is voorbij! Kijk eens, alles is voorbij! En het Nederlands elftal, 2-1 in Hamburg. goals van Basten en Koeman. En ik heb hier... Twee keer, drie keer zitten kijken en het ging echt verschrikkelijk snel. Wat een duel. En uh, in deze sportloze zomerjaar de Tour de Frans heb je nog. Maar uh, ja, voetbal is toch eigenlijk het leukste. En het liefst zou ik het elk jaar hebben. Zo'n groot toernooi met het Nederlands elftal in topvorm natuurlijk. Maar we moeten helaas nog een jaartje wachten. Onze Joris was dat. Gaan we naar Jan Wolfs Die is bij uh, Wimbledon. Manarino Roger Federer. Hoe is het daar? Net begonnen. Eerste game voor Federer. Heeft zijn eigen service behouden tegen de Fransman Manarino. En de Fransman is nu aan het serveren. Vol centercourt. Het dak is dicht. Het regent op dit moment niet uh, in Londen. Maar het wordt natuurlijk wel donker. En deze partij is net begonnen. Dus die kan in ieder geval worden afgemaakt. Maar het wordt wel uh, laat vanavond, denk ik. Federer dus. Eerste game gewonnen. Ja, en dat klinkt daar vast niet zo als dit. Ah! Ah! Ah! Maria Sharapova. op, Maria! Ja, 110 decibel. En uh, nu heeft de, de Wimbledon-voorzitter, Ian Ritchie, die, heeft, die is helemaal klaar mee en die heeft gezegd: dit, dit moet stoppen. En ik vroeg me af, krijg jij hier ook zoveel commentaar op? Van, van mensen om je heen? Nee, eigenlijk niet, want iedereen is er wel aan gewend. En uh, eigenlijk weten we ook niet beter als je uh, vooral bij de, bij de vrouwen kijkt. Maar ook bij de mannen wordt er gekreund hoor. Maar dus vooral bij de vrouwen, dan, vel, dan, dan valt het natuurlijk op. Serena Williams, uh, Venus ja. Williams kunnen er ook wat van. Celers is daar ooit mee begonnen natuurlijk met dat ja. gekreund. Ja. Maar ja, in Engeland, in, op Wimbledon is natuurlijk alles anders. Hè. Ze krijgen de spelers ook allemaal in het wit. Dat is ook zoiets. Um, dus ze hebben wel eigen regels. En uh, zo eigenwijs uh, kunnen ze zijn. Om te zeggen van nou, uh, dat gekreun uh, dat moet onder bepaalde norm van decibellen blijven. Ja. En anders krijg je een, een, een, een, een strafpunt of ja. anders word je, word je van de baan gehaald of zoiets. Dat, dat, dat zou kunnen. Maar, maar, maar jij dat vindt kan het dan Jan alleen op Wimbledon, maar voor mij hoeft het niet. We gaan nog voorlopig nog even door met kreunen. Jan Rolfs op Wimbledon. Tot straks. Zometeen in twee uur binnen en 2.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 Elke toerdag van half negen tot negen en op zaterdag tussen half acht en acht. De Tour! de Tour de France. Volg hem op Nederland 1, via nos.nl en op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl, Are you smart enough?